Tweederde van de werknemers wil ook na de coronacrisis graag deels thuis blijven werken. Werkgevers moeten daarop inspelen en een thuiswerkbeleid ontwikkelen, zegt de ANWB. Want dankzij het thuiswerken zijn er veel minder files in de spits. De ANWB zelf heeft al geregeld dat medewerkers zoveel mogelijk de spits mijden.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 De man die vanochtend zichzelf in brand stak voor het gemeentehuis in Os is overleden. De dakloze man had een conflict met de gemeente over woonruimte. Zijn advocaat meldde vanochtend al dat hij was overleden, maar dat was een vergissing. Het weer op steeds meer plaatsen zon bij 22 graden in het noorden tot plaatselijk 29 in het zuiden. De matige wind is zuidelijk en draait vanavond naar het westen. Morgen wisselend bewolkt en een enkele bui en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met... Dat was de gouden oude van Christopher Cross en Rides Like the Wind. Zo aan het begin van het derde en laatste uur weer van Zandvoort op zaterdag. En op die LP van Christopher Cross, waar dit nummer van afkomstig is, ja. staat een dier. Ja, zo dadelijk om half vijf heb je het dier ja. van de week. Ik weet een. een uh... Het lijkt op een, een beetje, gans, maar een beetje roze, nee, een een roze apparaat is dat. Ja, hoe heet het nou? Een pelikaan. Zeg het dan. Ja, een pelikaan. pelikaan. Een pelikaan, maar dat brengt ons meteen bij het dier van de week. Want daar ga je half vijf aandacht aan besteden. Ja, klopt. En nou, zij zit bij de honden als, als, als enige. Dat is wel heel ongezellig. In het dierenhuis. Dan zie je al in het dierenhuis En dan zit je ook nog als enige hond. Dus het wordt echt wel tijd... Dat we weer de aandacht besteden aan Babs. Want Babs zit nog in het tehuis. Vorige week hadden we ook haar als dier van de week. Maar aangezien ze nu helemaal alleen in het dierenhuis zit... nog een keer extra aandacht voor Babs om half vijf tijdens dier van de week. Uh, we hebben natuurlijk Pit Report. Uh, ja, er wordt dit weekend niet gereest, maar uh, er is wel, uh, zijn er wel weer drie... Nieuwe uh, racecircuits toegevoegd aan de agenda van de Formule 1. Maar daarover uh, tijdens Pit Report om kwart over vier meer nieuws. Het dier, uh, dier van de week, het gedicht van de dag. Dat waren we snel uit, hè Rob? Jazeker. Dat ging heel ja. snel. Ja, En het is een prachtige tranentrekker geworden. En uh, de titel is Zij is mooi. Nou, kan niet mooier. Zij is mooi. Liefhebbers van het gedicht van de dag. Om kwart voor vijf is het zover. Zij is mooi. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... Uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Ik zou zeggen, mooi dat het uh, zo is. En uh, mooi dat uh, de oefenwedstrijd inmiddels ten einde is. SV Zandvoort, Monnikerdam, twee uur begonnen. Wedstrijd ten einde, eindstand drie tegen drie. En hier is Clem If I had to live my life without you near me The days would all be empty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 Oh, het lijkt bijna Valentijnslag wel op de Stamfordse radio. Met deze van Clemmer Diros en dat is Gonna Change My Love for You. 6 oktober aanstaande, dan is het tien jaar geleden dat Anthony Kamerling is overleden. En hij had een hit met toen ik jou zag uit de film All Star. En om hem te eren is er een nieuwe plaat uit die daarop gebaseerd is. Mij niet eens gezien van de heel kleine en crisscross Amsterdam. Ik dacht nooit aan morgen.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 eens gezien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 en toen heb je mij misschien Ja, heel misschien Niet eens ge... En toen heb je mij misschien ja, Inderdaad, ja, <s> de nieuwe single van uh, onder meer Chris Cross, Amsterdam en uh, Leo Kleine. En uh, mij niet eens gezien. Uiteraard een parodie op de zinger van uh, Anthony Kamerling. Ook ter ere van hem, tien jaar geleden, dat hij is overleden. En toen ik jou zag. 16 over 4, uh, AJ zitten weer helemaal klaar voor een stapeltje A4'tjes voor je neus. Even kijken, op we tenen gaan staan. Ja, dat de... is weer een redelijke stapel, uh, ik robert heb, Ik heb zelfs alweer gesplitst, want morgen hebben we ook weer een uitzending. Dus... <laughs> ja, dat is waar. Kijken hoe ver we er nu komen. Nou goed, allereerst, ja, uh, zoals eerder al uh, gisteren gemeld... zal de Formule 1 dit jaar na voor het eerst sinds 2006 weer een bezoek brengen aan het circuit van Imola... Opvallend hierbij is dat de Grand Prix weekend op de Italiaanse baan... geen drie maar, uh, dagen in beslag neemt, maar twee. De Formule 1 maakte gisteren bekend dat er drie nieuwe races op de kalender zijn toegevoegd. De Eiffel Grand Prix op Ring op 11 oktober. De Grand Prix van Portugal op het circuit van Portimao. En op 25 oktober, uh, en ook de Grand Prix zoals gezegd van Emilia Romagna... op het Autodromo Enzo en Dino Ferrari bij Imola op 1 november. Ook deelde de Formule 1 geen plannen meer te hebben om dit jaar nog races in Noord- en Zuid-Amerika te houden... waarmee er definitief een streep gaat door de Grand Prix van de VS, Canada, Mexico en Brazilië. Opmerkelijk aan de race in Imola is dat het evenement uit uh, maar twee dagen bestaat in plaats van de gebruikelijke drie. Met de achterwege laten van de vrijdag geeft de Formule 1 de teams één dag extra de tijd om de 2400... 2,400 kilometer naar Portimao, een plaats in de Algarve, naar Imbolo af te leggen. Hoe het tijdschema van het tweedaagse Grand Prix er precies uitkomt te zien is nog niet bekend. Hierover is Liberty Media nog in gesprek met de VIA. Het idee voor twee tweedaagse Grand Prix weekend is overigens niet nieuw. Sinds Liberty Media eigenaar is van de Koningsklasse... wordt er al over gesproken om de evenementen terug te brengen... naar alleen de zaterdag en de zondag. Dit omdat de vijfdaagse actie minder, uh, de vrijdags, de vrijdagactie minder goed bekeken wordt... en omdat de kortere Grand Prix weekenden mogelijk ruimte kunnen geven... voor nog meer races op de kalender. Tijdens de coronaperiode werd het idee van het weekend nieuw leven ingeblazen. Maar nu om een heel andere reden, simpelweg zo kort mogelijk ter plaatse zijn om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. De beslissing om op Imola 2 in plaats van de drie dagen te rijden is echter vooral praktisch. De teams moeten namelijk een flinke afstand afleggen om een van Portimao in het noorden van het Italië te geraken. Nog even de drie extra uh, uh, raceweekenden op 11 oktober, dus de Nürburgring in Duitsland. Op 25 oktober Portimao in Portugal en op 1 november Imola in Italië. En wij gaan volgende week naar Engeland, uh, Rob. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ook die week daarna gaan we ook weer naar Engeland. Want uh, de dus aanstaand weekend Silverstone en 9 augustus wederom in Silverstone een Formule 1 race. Lewis Hamilton heeft op sociale media uitgehaald naar de voormalige wereldkampioenen Mario Andretti en Jackie Stewart. Die stellen dat de Formule 1 geen groot probleem heeft met racisme. Zowel Andretti als Stewart zetten onlangs een kanttekening bij de wijze waarop Hamilton ten strijde trekt tegen racisme en discriminatie in de autosport. Ik heb veel respect voor Lewis, maar waarom moet hij nou ineens actievoerder zijn? Al dus Andretti vorige week tegen de Chileense krant El Mercurio. Hij is altijd door iedereen geaccepteerd en iedereen heeft respect voor hem. Ik vind het hele gebeuren maar pretentieus. En dat is hoe ik erover denk. Er wordt, uh, en er wordt een probleem gecreëerd dat er niet is. Dat je met een zwarte auto gaat rijden. Ik weet niet wat je daarmee opschiet. Ik heb coureurs van verschillende achtergronden ontmoet. En heb ze altijd met open armen ontvangen. In de autosport gaat het niet om wat voor huidskleur je hebt. Je moet je plek verdienen door goede resultaten te behalen. En dat is voor iedereen hetzelfde. En een hele hoop geld hebben. Oh ja, en ook Bernie Ecclestone heeft gereageerd op de uitspraken van Lewis Hamilton. De zesvoudige Formule 1 kampioen had de voormalige baas van de koningsklasse van de autosport eerder onwetend en ongeschoold genoemd in het debat rond racisme. De voormalige Formule 1 topman liet eerder weten dat er in de Formule 1 helemaal geen discriminatie is, waarop Hamilton hem onwetend en ongeschoold had genoemd. Nu reageert Ecclestone in het uh, Britse dagblad Daily Mail. Lewis zou uh, ook kunnen beginnen met de mensen ervan bewust te maken... dat er ook niet blanken zijn die in de Formule 1-teams werken... en er dezelfde kansen krijgen als alle anderen, met, zoals uh, uh, volgens Ecclestone. Lewis, je beweert dat ik ongeschoold en onwetend ben. Nou, ik heb op dezelfde niveau geschoold en ik, heb, ik had een goede reden om niet door te studeren. Ik ging namelijk naar school tijdens de oorlog... En dat was niet altijd in de beste omgeving, omstandigheden al, dus Eccleston. Hij vervolgt. Je hebt uh, geluk gehad, want als ik misschien fatsoenlijk geschoold was geweest... had de formule 1 er misschien niet zo uitgezien op de manier hoe jij ervan geprofiteerd hebt. Ik heb er ook uh, uh, goed door geboerd... Maar ik verdiende al veel geld in mijn periode voor de Formule 1. Met zijn woorden suggereert Eckhart Stone dat Hamilton zijn rijkdom en status... Dus juist te danken heeft aan de Formule 1 en niet door, hij, door hoe hij geschoold is. Zo, dat zijn... Uh, ja, <laughs> daar kan hij het even mee doen. Daar kan hij het even mee doen. Kijken we nog even naar de stand in de Formule 1 uh, op dit moment. Uh, uiteraard op kop, Lewis Hamilton met 63 punten. Valtteri Bottas uh, volgt op de tweede plek met 58 punten. Max Verstappen vinden we terug op een derde plek met 33 punten. Dan kijken we nog even naar Albon. Albon op een vijfde plek met 22 punten. Tot zover. Dankjewel, dat was hem, de Pit Report. En morgen doen we hem gewoon weer, en zo rond kwart over vier. En dan hebben we ook een gast in de studio. Daarover hoor je straks nog veel meer zo uh, vlak voor uh, vijven. Dan gaan we dat uh, verklappen wie morgen onze gast is. Uh, Albon, weet jij het al? Uh, na, na de volgende plaat weet ik het wel. Oké, okay, dan denk ik maar even over na. Dan raadden we deze plaats van de boys. Ook uh, Albert Jan, zijn we al. Wie uh, weet dat dit de boys zijn, hè? Niet veel. Nee, niet veel. Give Up Your Guns, dat is uiteraard een uh, bekende plaats. Lekkere gauwoude muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. En de maandagmiddag voor de herhaling. Wat was je telefoonnummer ook alweer als je getest wil worden voor uh, corona? 0800 0 Heel goed, heel goed. Er was even een testje zo tussendoor. Ja, maar, ga ga straks wel even <laughs> terug daarbij. Ja, dat is helemaal goed. Zo dadelijk krijgen we box, maar eerst deze schouwen van The Love Affair. In Everlasting Love. Been hurt when they go. I went away just when you you need me so. You won't regret. I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome love. De single van The Love Affair en uh, Everlasting Love. Het is uh, even half vijf tijd voor het dier van de week. Ze staat al te trappelen, Babs. Te kwispelen. Te de kwispelen. De de en ze stelt zichzelf even voor. Mijn naam is Babs. Ik ben een kruisingstefferdame dame van twee jaar. Ik ben in het asiel beland omdat ik een grote mond had tegen mijn baasjes. Daarom zoek ik een baas met net zoveel pit als ik. Ik ben een vriendelijke hond naar mensen. Als er visite langskomt ben ik heel enthousiast en vrolijk.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 Ziet u, die, uh, u of jij de uitdaging zitten met mij? Ik ben, bent u gezellig, duidelijk en consequent? Neem dan snel contact op. Ik sta namens de Popolo om u te ontmoeten. En waar verblijft Babs? Babs verblijft in het Dierenthuis Kennemerland. Keesmanstraat 5 te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskenmerland.nl want ook Babs verdient een thuis. Zo is het maar net nog een klein beetje opvoeding. Hè? Dat het een beetje rustiger wordt, zeg maar. Ja. En dan uh, komt het helemaal goed uh, met uh, Babs. Ga voor uh, Babs of de andere leuke dieren... Na het Kennen met dieren aan de Keesomstraat nummer 5... hier in Zandvoorts, Nieuw-Noord. Zo dadelijk, ja, daar moet je echt voor blijven luisteren... naar de Zandvoorts Radio. Het gedicht van de dag. En het is weer een hele mooie geworden. Dus die hoor je zo dadelijk om uh, kwart voor vijf. Wij zijn er in ieder geval tot aan vijf uur. Daarna een uur lang non-stop tussen vijf en zes uur. En dan vanaf zes uur... Uh, live entertainment voor jou met Fred Heij. Dat was hit van de grote muzikale familie The Bards en The Rhythm of the Nights. Mocht je trouwens onze app nog niet hebben... je kan hem gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoorts. En dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoorts. En luister je naar het geluid van Zandvoorts. We zijn er 24 uur per dag met z'n dadelijk het gedicht van de dag. Om kwart voor vijf, maar eerst gaan we nog even een klein beetje ruig doen... Met Bon Jovi. Hier is hij nog een keer. Die lekkere gouden oude single van hem. Living on the Prayer.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 Toch nog zijn aan mijn zij. Zij is degene die ik kust voor ik sla. Degene die me vast als het even niet gaat. Zij is mooi, veel te mooi voor mij. Mijn gods in de branding en mijn redder in nood. Degene die klaar staat als ik het verkloot, zij is hoog. En mijn liefde.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 Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. weer heel mooi hoor, jouw gedicht van de dag uh, hey. overgaan. Hey, mooi plaatje erbij. Ja, heel goed. helemaal goed. En... Ja? Mijn WhatsApp loopt helemaal vol. Ja, nee, dat begrijp ik. Jij kan weer thuis komen, hè? <tie> allemaal allemaal spijnings, spijnings met een traantje. Ja, al, al, al. Wat ben je ook goed bezig, ah, hè, vandaag. <laughs> oh, oh. Hoorde, het werd zomer erachteraan. De single van Rob Tenijs. Speciaal voor Piri natuurlijk, hè? Dat ja, begrijp je wel. Zal hij weer terug zijn van het voetballen? Uh, ik denk het wel. 3-3 ah, okay. in, pockets. in nou, de pockets. Nou, wat, wat wil je nog meer? We hebben het over de oeverwedstrijd tegen Monnikerdam. Die vandaag vanaf twee uur gespeeld werd op Duintjesveld. Verder hebben we uiteraard aandacht besteed aan onder meer corona. Ja. Met de, met de CMI natuurlijk, wat Klopt. daar plaatsgevonden heeft. Morgen hebben we nog een aantal tips voor mensen zoals zich in het openbaar vertonen. En we hebben een special tussen vier en vijf. Ja klopt, want we hebben te gast onze programmaleider. Ja, in het kader van ontmoet uw uh, uh, mede-collega's uh, hebben we morgen de programmaleider. En mag weer voormalig, voormalig bestuurslid. En uh, nu programma-leider. dan heb ik het over de heer Leon van S. En hij heeft zijn, zijn uh, uh, muziekkeuze al ingewerkt. Ja, het zijn mooie nummers. Dus, uh, Mooi afwisselend. Tussen... Dus Helemaal goed. goed. Morgen tussen 4 en 5 gaan we het hebben Natuurlijk over de programmering in het verleden. En oh, de programmering over de toekomst. Wie is Leon van S? Natuurlijk dat ook even vragen. En waarom deze top 5? De Zandvoort op zondagmorgen tussen 2 en 5 uur. Bedankt weer voor het luisteren. Uiteraard zo dadelijk een uurtje non-stop. En daarna is hij er weer. En ik, hoop, hij. en ik hoop dat hij deze van meneer Dekker ook draait. Ja, zij is <laughs> mooi. Zij is mooi. Schrijf maar op in je playlist, uh, Fred. <laughs> en wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En ik zeg goedemorgen. Some Dag, tot, tot morgenmiddag. They, doei, doei. They really might you made. Other things just you swear and curse.